8 uur, Juris Stubenitski met het NOS-journaal. De twee aanslagen in Noorwegen hebben waarschijnlijk met elkaar te maken, zegt de Noorse politie. Het dodental van de terreuraanslagen is opgelopen. Bij de bomaanslag in het centrum van Oslo zijn zeven doden gevallen en een onbekend aantal gewonden. Eerder waren twee doden gemeld. Een bom ontplofte in het regeringscentrum voor het kantoor van premier Stoltenberg. Kort daarna was er een schietpartij op een eiland voor de Noorse kust. Daar schoot een man zeker vijf mensen dood. Dat gebeurde op een jeugdbijeenkomst van de Noorse Arbeiderspartij, de partij van premier Stoltenberg. Op het eiland schoot een man die als politieagent was verkleed met een automatisch geweer op de 700 jongeren die daar bijeen waren. Inmiddels heeft de Noorse politie een arrestatie verricht. Stoltenberg zou morgen naar de partijbijeenkomst op het eiland gaan. In Nederland worden Noorse objecten extra bewaakt.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 Margriet Rijntjes. Een heel goede avond. Vanavond weer de wijze lessen van onze gast in onze zomerserie... met recht van spreken. En vanavond is dit mijn gast. Robert Dijkgraaf, 51 jaar. Hoogleraar natuurkunde en wetenschapper met een missie. Robert Dijkgraaf, de president van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen. Hij is natuurkundige en hij probeert wetenschap hip te maken. Dat zijn sommen waarvan ik en mijn collega's als we naar kijken zeggen van ja, hoe kan je zoiets aanpakken? En dat iemand van, van 16 of soms nog jonger dat ineens wel kan... ja, ik, ik, ik vind dat iets bijna ontroerends. En dat vieren we hier eigenlijk. Robert Dijkgraaf, u heeft vanavond het recht van spreken. Een heel goede avond, meneer Dijkgraaf. Klinkt intimiderend. Die stem, hè? Ja, precies. Ik wil het in van met u over twee dingen hebben. Ja. Um, de magie van getallen. Ja. En uh, hoe de wetenschap uw leven verrijkt. Maar we beginnen eens eventjes met getallen. Want um, die scholieren bij die Olympiade. Ja. Uh, u heeft het een en ander geopend. En we hoorden net uw quote. Waarin u zegt dat u het wel ontroerend vindt. Ja, ik vind het gewoon geweldig dat uh, ten eerste dat zoiets abstracts als die getallenwereld, dat het iets is wat heel natuurlijk bij de mens hoort. Mm -hmm. Dat uh, jonge mensen daar op een manier kunnen excelleren... dat ze eigenlijk al helemaal uit zicht komen van ieder ander. Een uh, soort perfecte scores doen op problemen die inderdaad bijna te moeilijk zijn... om überhaupt al de vraag daarvan te begrijpen. En, uh, en ja, dat, dat, dat, dat vind ik, uh, dat is toch ook wel een soort uh, getuigenis van de, soort de kracht van de menselijke geest. Ja, de uh, wiskunde-Olympiade, even ja, voor de goede orde. Precies, de internationale wiskunde-Olympiade. U heeft hem geopend. Ja. En hoe, hoe was dat? Ja, dat was ook heel erg bijzonder. Daar doen 101 landen aan mee, uh, en die kwamen ook allemaal op het podium. En ja, je zag daar eigenlijk een beetje de soort de wereldpolitiek voorbij komen. De, in het de, klein. In het klein. Uh, of het nu is uh, de, ja, de Chinese team, uh, waarvan je weet dat die zes mensen, ieder team, dus ten hoogste zes personen, uit een voorronde van anderhalf miljoen is gekomen. Joetje. Liechtenstein met twee, uh, Panama met één. Uh, heel veel Aziatische landen, uh, Afrikaanse landen. En ik dacht. Ik had in mijn openingsspecies gezegd van ja, wiskunde is echt iets universeels. Over de hele wereld hebben we dezelfde getallen en hebben daar dezelfde belevenis bij. Mm -hmm. Maar om het dan daadwerkelijk voor je te zien, al die jonge enthousiaste mensen, ieder met hun eigen kledij en uh, cultuur. Ja. ja, dat vond ik wel heel erg bijzonder dat het echt zo zichtbaar werd. Maar u zei ook, ik zie bijna de internationale politiek. Ja. En wat, dan, wat is daar dan politiek aan? Behalve dat, hè, dat het dan uiteindelijk wordt geselecteerd... uit een heleboel mensen in China. Nou ja, ieder land heeft zo'n zijn eigen uh, problemen. Hè. Je ziet het Noord-Korea, Zuid-Korea. Vorig jaar was er iets rondom het Noord-Koreaanse team. Uh, een, een ander klein... Uh, uh, ding, incidentje wat deze week gebeurde. Uh, de, Nadat ze de som hebben gemaakt, gaan de teams op excursie. En het serviceteam zou naar excursie naar Den Haag gaan. Nou, dat vonden ze dan wel iets minder. Oh ja. Dus je ziet ook van ja, je kan uh, zoiets uh, Had abstracts. Ja, die de wiskunde. Ja, absoluut. Je kan die uh, abstractie van die wiskunde uh, toch ook niet loszien. Van dat we echt in één wereld en ook een hele kleine wereld leven. Had u dat nou zelf ook graag gedaan, meegedaan aan die Olympiade, toen uh, u, zo, u zo oud was? Ja, ik, ik, ik had het toen net niet gehaald tot het team. Dus ik zei van, dit is een beetje mijn revenge. Ik kan nu <lacht> uh, plaatsvervangend uh, kan ik, uh, meegenieten. En het is natuurlijk ook wel erg leuk om te zien dat... Uh, nou, dat was dan zo'n dertig jaar geleden... dat er in de tussentijd het aantal landen zo gegroeid is. Want toen waren het, denk ik, misschien een dertigtal landen... nu meer dan honderd. En uh, we zien dus ook dat die wetenschap... die is zich uh, eigenlijk ook aan het verplaatsen. En uh, dat vind ik ook wel heel bijzonder dat er bij, bij wijze van spreken bij een hele continenten bij zijn gekomen... Uh, letterlijk miljarden mensen... Mm -hmm. die ook aan dat grote avontuur van de wetenschap mee gaan doen. Ja, want u bent echt een wetenschapper in hart en nieren. U bent een wiskundige, u bent een natuurkundige. Ja. Um, het, het getal, ik noem maar wat, het getal 9. Heeft ja. u daar wat mee? <laughs> nou, dat is een beetje eenvoudig getal. Hè? Maar, ja, dus ik kan natuurlijk eenvoudig. altijd direct zeggen het is een kwadraat. Uh, <laughs> en, uh, en dat is wel bijzonder, maar... Het grappige is, ik heb sommige van mijn collega's... en dan geef je een getal van tien cijfers. En die hebben daar wat mee. Hè? En dan denk ik ook van ja, uh, dat is wel leuk van, van, van getallen. Ik kan nog herinneren dat mijn kinderen... toen waren ze heel klein, toen liepen ze hobbelend naar de, naar de bakker toen, Toen zaten ze te tellen, 1, 2, 3, 4. En dan werd het ineens 1, 3, 5, 7, 2, 4, 6, 8. En dan zie je dat een kind van, van vier... dat kan eigenlijk al met die abstracte wereld gaan spelen. En dan is het alleen maar een kwestie van ja, hoe hoog kan je daarin rijken? En... Het bijzondere is natuurlijk van, uh, dat de wetenschap ook het perspectief heeft. dat je eigenlijk oneindig ver daarin kan komen. Er zijn eigenlijk geen beperkingen aan. Van, we hebben zelfs nog niet tegengekomen wat de menselijke geest vermag. Ja. En dat vind ik wel iets fascinerends. In die zin is het. Een soort, wat, ja, vroeger ontdekkingsreizigers, die, gingen, die zeilden weg in landen die nog niet bestonden. En dat avontuur kan je in de wetenschap nog steeds meemaken. Maar ja, maakt u dat mee? Bent u echt op een soort wereldreis? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat uh, de, de echte grote grenzen op dit moment uh, zijn, liggen niet meer op de aarde. Die liggen bij het hele kleine, bij het hele grote. De rand van het heelal, de kleinste deeltjes, complexiteit, mm -hmm. uh, het leven begrijpen. En uh, ja, dan sta je eigenlijk een beetje bij een soort afgrond van onkunde. Van wat je allemaal niet begrijpt. Ja, en wat je ook dat? Nog, u ook nog steeds. Ja, absoluut. En dat merk ik ook. Dat zie je helemaal bij de jonge mensen. Die, ja, die hebben dan soms wel een soort lef. Die springen er gewoon in. En dat is natuurlijk ook onderzoek. Is een beetje gewoon ja, durven springen. En dan maar proberen terug naar de kant te zwemmen. Ja. Want is dat uw bron dat u dingen wil begrijpen? Ja, ik denk dat voor de meeste wetenschappers geldt. En voor mij in het bijzonder dat uh, de bron is toch de fascinatie met ingewikkelde problemen die dan toch uiteindelijk een eenvoudige oplossing hebben. Ja, dus noem je... eens iets dan wat toch eenvoudig is, terwijl het heel ingewikkeld lijkt. Nou ja, het is natuurlijk altijd iets dat je daar heel lang denken zegt van... oh, het is eenvoudig. Maar bijvoorbeeld... Het ei van Columbus. Oh, ja. <laughs> Ik vind het feit dat alles wat we om ons heen zien... door natuurkundigen beschreven kan worden in een wiskundige formule... die gewoon op één regel past. Ja, dat is toch echt een wonder... Dat is echt een wonder, vind ik. Dat, wie had dat gedacht? Uh, Einstein heeft een keer gezegd... Van, ja, het wonder van de wereld is dat het gewoon te begrijpen valt. Maar is dat zo? Ik bedoel, daar is toch ook niet iedereen het over eens? Nou ja, dus er zijn altijd weer een volgende cijfer achter de comma. Maar dat is ook wel het mooie van de wetenschap... dat het uh, altijd weer voortbouwt op die vorige resultaten. Dus het is altijd weer... Uh, niemand wordt echt omver gegooid. Er wordt eigenlijk altijd iets aan toegevoegd. Er komt eigenlijk altijd iets bij. Ja, maar toch, ik denk meteen aan hè, het oneindige, u noemde ja. dat al. Bijvoorbeeld ook het... Ja, letterlijk oneindige van een getal. Dat bestaat niet. Er is niet een eindig getal. Is ja, dus dat ook niet ergens... Hè? Ik bedoel ook ons heelal. Is dat ook niet ergens juist heel eng, iets onheimisch? Het is soms beangstigend hoe groot het is. Ja. En hoe klein stukje daarvan begrijpen. Dus een bekend getal wat nu de laatste jaren voren is gekomen... is eigenlijk het percentage... Van de totale hoeveelheid energie en materie in het hele land. dat we begrijpen. waar we het zeg maar gewoon wat je in de natuur kunnen boeken kan terugvinden. Mm -hmm. We hebben gevonden, zo is ongeveer 4 procent. Dus 96 procent, dat is daar wel. We hebben geen flauw idee wat het is. Nee. En dan hebben we het ook nog eens een keer over de dingen. waarvan we in ieder geval weten dat we het niet weten. En dat is nog een hele wereld daarbuiten. En ja, het zijn zo twee gevoelens. Uh, het is bijna een soort pleinvrees. Van, uh, ja. durf je daar überhaupt aan te beginnen? En dan kijk je toch even terug. Zeg je van, goh, we hebben toch. Best wel een paar stappen gedaan. Ik vind ja. 4% best veel. En het groeit alleen maar. En dan heb je er ook een zeker vertrouwen in. Maar het is wel echt een avontuur. Dus je zeilt inderdaad wel. Ja, vroeger zeilde je die grote oceanen in. Je wist niet waar je uitkwam. En Nu is het, is het in de wetenschap hetzelfde gevoel. En welke eiland heeft u al bereikt? <laughs> uh, persoonlijk. Uh, nou ja, je, je, je, dat is ook wel grappig. Want We stellen ons natuurlijk hele grote vragen. Maar wetenschappers zijn ook wel heel blij met allerlei kleine kruimeltjes. Dus uh, als ik een keer een uh, mooie formule kan bedenken. die naam me vernoemd wordt of zo. dan voel ik me enorm trots. En een formule over wat dan? Dat zijn dan bijvoorbeeld, uh, mijn eigen vakgebied de snaartheorie. Dat is een soort poging om alle kleine deeltjes te begrijpen. Nou, dan heb je wel daar een soort. Ja, een deelresultaat. Het is niet die theorie van alles. daar komen we ook waarschijnlijk nooit. Nee. Maar je, dat hoort er ook wel bij de wetenschap. Dat je enorm plezier kan hebben in de details, het is ook een soort ambacht. Uh, gewoon een uh, ja, mooie formule daaraan schaven. En als dat dan helemaal in elkaar klikt... dan ligt daar uh, een soort pareltje. Nou, daar ben je uh, enorm gelukkig ja. mee. 35 jaar zit u al in het vak. Ja. Dit programma heet Met Recht van Spreken. Ja. Dat heeft u. Ja. <laughs> um, welke wijze les wilt u ons nou meegeven? Nou, ik merk wel dat... een van de dingen die ik in de wetenschap heb geleerd... is dat de mens uh, een soort heel fijn afgestemde... ja, ik zou bijna zeggen snaar is... die gaat gaan trillen bij bepaalde resonanties. Dus ik merk ook van... sommige dingen ben ik enorm geïnteresseerd... en de andere ja, eigenlijk net niet. En daar ga ik ook niet aan werken. En ik denk het be heel belangrijk dat je... dicht blij blijft bij uh, die trillingen... waarbij je zelf gaat mee trillen. En daar moet je naar op zoek gaan. En, uh, en daar haal je denk ik ook het meeste plezier in. Dus ik zie ook in de collega's om mij heen... die het verst komen... zijn degene die heel erg vertrouwen op hun eigen intuïtie... En uh, eigenlijk veel zelfvertrouwen hebben. En op een of andere manier een kompasnaaltje. Intern kompasnaaltje hebben, wat ze koesteren en waar ze die hun koers bepaalt. Want als je op, op die oneindige zee moet varen, hm. dan uh, er staan geen wegwijzers. Maar wat heeft u dan bijvoorbeeld niet gedaan wat wel heel aanlokkelijk was? Maar waarvan u dacht. Nee, maar mijn snaren gaan niet genoeg trillen. Nou ja, ik merk wel van uh, uh, iedereen gaat ook op een andere manier met die wetenschap om. En voor mij is wetenschap niet alleen maar. Het, de diepe gangen graven in het onderzoek... maar het is ook iets daar anderen bij betrekken. Ik, van, van jongs af aan ontzettend leuk gevonden om er ook over te praten... en anderen mede-enthousiast te maken. Wij spreken anderen op het podium te trekken. Dus ja, ik heb wel eens keuzes gehad van... Ja, ga ik nou helemaal 100% voor het onderzoek... of ga ik ook iets meer aan outreach doen... publieksvoordrachten, publieksvoordracht, et cetera. En dan, dan denk je van ja, dan krijg je alleen advies. En eigenlijk welke kant je oploopt... mensen begrijpen niet waarom je nou niet hun kant oploopt... Dan, denk ik, ja, dan moet je heel dicht bij jezelf blijven. En dat lukt u altijd? Nou, uh, niet altijd. Uh, maar een van mijn strategieën in het leven wel... is eigenlijk heel makkelijk ja zeggen tegen iets. Maar dan vaak maar één keer. Dus ik probeer wel een hoop dingen uit. En dan kijk ik eigenlijk achteraf. Van, is mijn uh, batterijtje opgeladen of, uh, of niet? En wanneer was het één keer, maar daarna niet meer? Nou ja, je merkt wel eens van dat je... Uh, ja, hoe moet ik dat zeggen? Dat, uh, die, die dingen vergeet ik denk ik ook weer heel snel. Maar dat je, dat je bij een club bent. Of je doet iets over een onderwerp. Wat gewoon niet jouw onderwerp is. Of zo. En dan krijg ik soms ook wel zo'n e-mailtje. Goh, ik hoor dat je daar ook alweer verstand van hebt. En denk ik van, nou blijf ik dan voorlopig maar ver van weg. U noemde uw collega's. ja uh, een van uw vaste collega's is Erik Verlinde. Ja, daar heb ik heel veel mee samengewerkt. Die hebben wij gebeld. Oh, help. <laughs> en uh, hij vertelt wat hij met u als collega meemaakt. Dat zijn twee zaterdag. Het artikel te schrijven. En dat deden we ook wel eens gewoon in het weekend. Omdat dan het instituut leeg was. En dan konden we eigenlijk nog wat makkelijker en wat vrijer uh, werken. De discussies met Robert die waren altijd heel bijzonder. Omdat we gewoon uh, ieder idee konden noemen. En, en iedereen, geen idee was gewoon te gek. En uiteindelijk gingen we daar gewoon mee aan de gang. En kwamen er weer nieuwe dingen uit. En dat vrije denken, dat vond ik altijd een uh, enorme verademing. In, in hoe je met, met hem kan discussiëren. Robert Dijkgraaf. Uh, ja, hoort dit bij datzelfde uitgangspunt eigenlijk? Ja. Ik denk dat ze erg leuk, want ik heb heel veel met Erik en ook zijn broer Herman uh, gewerkt. En ik weet wel van, op dat moment al die we waren toen nog studenten. We zaten allemaal achter de computer en ieder zat keurig netjes een tekstje in te typen. Mm -hmm. Maar wij typten drie woorden en dan begonnen we te praten. En mensen keken steeds zo van, ja, maar weet je dan niet wat je wil opschrijven? Maar ja, we hadden één zin geschreven en dan kwam er weer een nieuw idee. En ik vind het ook zo leuk, ik heb altijd heel veel samengewerkt. En als je de goede samenwerkingspartner hebt, dan... Het is eigenlijk een beetje als een tenniswedstrijd. Je slaat de bal over en dan krijg je hem weer terug. En dan denk je, ja, maar wacht even, dan kan ik nog een keer. En op een gegeven moment heb je wel tien of twintig en dan ben je helemaal niet meer aan het praten met die eerste gedachte. Dat was gewoon een soort laddertje, waardoor je uiteindelijk in een heel andere kamer terecht bent gekomen. Dus wij zaten daar in die computerkamer en dan aan het eind van de dag, hadden we wel iets opgeschreven, maar we hadden we ochtends niet kunnen bedenken dat we daar aan zouden gaan werken. Dus het is altijd, ja, onderzoek is ook eigenlijk een spel. En uh, ik heb ook eigenlijk altijd uh, het plezier wat ik ook als kind had... als ik toen ik een Lego-kasteel bouwde. En nu een wetenschappelijk artikel. Van mij loopt dat vlekkeloos in elkaar over. Tot half negen, twee dingen. Van Omroep Max. Met Margarethe Rijntjes. Tot half negen praat ik in onze serie Met recht van spreken met Robert Dijkgraaf. Natuurkundige. En bovendien is hij ook president van de Koninklijke Academie van Wetenschappen. En hij geeft ons als wijze les mee dat we echt moeten luisteren naar onszelf. Wat drijft ons? Nou heb ik begrepen dat u ooit de wetenschap, de natuurkunde, even voor wel heeft gezegd. En dat u heeft gezegd: Ik wil het niet meer. Ja. Ik wil naar de Gerrit Rietveld Academie. Ik wil kunst maken. Ja. Wat was dat? Dat was ook luisteren naar de snaar? Ja, ik denk, uh, ik, ik verloor een beetje mijn interesse eigenlijk in de natuurkunde. En op een gegeven moment, ik deed nog wel plichtmatig de colleges en de tentamens. Toen keek ik echt op een gegeven moment om me heen. Toen zag ik, mijn hele kamer stond vol met schilderijen. Want daar was ik eigenlijk mijn tijd aan het besteden. En toen dacht ik van, ja, dit, uh, ik voel de passie eigenlijk niet meer bij die, bij die fysica. En ik ben heel gepassioneerd uh, met schilderen. Dat was voor mij een hele belangrijke stap. Ik dacht van, ja, ik ga nu drastisch, eens en voor altijd mijn carrière omgooien. Ja, ik ga kappen. Ik ga kappen. En uh, dat was. Zeker als je nog zo, zo jong bent. Ik was toen volgens mij 22 of zo. Dan is dat een hele drastische beslissing. Maar uh, ik vond het wel heel erg spannend. Want het was natuurlijk gewoon een hele nieuwe wereld waar je binnenkomt. Wat heeft het met elkaar te maken? Kunst en wetenschap of natuurkunde. Heeft het iets met elkaar te maken? Ik denk dat ik toen helemaal geen verband zag. Maar achteraf, want ik ben natuurlijk weer terug de wetenschap in gegaan. Zie ik dat die werelden voor mij heel natuurlijk in elkaars verlengde zitten. Het, het, dat is allebei, uh, zeker wetenschap, uh, nadat ik dat uitstapje had gemaakt, werd voor mij veel meer weer iets wat je actief doet. onderzoekend. Of ik nou met een pen op een blad uh, een, een, een aantal formules aan het uitproberen ben. Of ik daar een tekening op maak. Die twee werelden liggen heel dicht bij elkaar. Het is het onderzoeken. Het is, het is eigenlijk het vallen en opstaan. Uh, de kunstenaar die heeft ook een oneindigheid, namelijk alle mogelijke schilderijen die je kan maken. Nou, waarom ga je nu net dat maken? Dan moet je ook luisteren naar iets, een innerlijke stem. Kunt u dat? Uh, nou, dat is ook een proces om daar e niet van de wijs te laten worden. En, en ook een aantal stappen te durven maken. Dat is ook erg leuk, vind ik, van, van, van, van, uh, als je kijkt naar het werk van grote kunstenaars... en je kijkt naar alle schetsen... dan zie je daar eigenlijk ook dat het een soort zoekproces is. En uh, Ik zeg, in de wetenschap moet je altijd een hele volle prullenbak hebben... met heel veel mislukte ideeën, want anders heb je niet goed gezocht. Mm -hmm. Je moet niet alleen maar onder het, uh, onder het lampje kijken, maar je moet echt... Uh, en dat geldt natuurlijk in de, in, in de kunst ook. En... Ik denk ook wetenschappers, vele wetenschappers... en ik heb dat ook, ben ook heel visueel ingesteld. Dus ik, als wij met elkaar discussiëren... staan we altijd op een bord te maken... Want van die gekke tekeningetjes met, met, met, met snaartjes en kriebellijntjes. En er zijn altijd dingen aan het ronddraaien in ons hoofd of op het bord. Dus ja. uh, de soort visuele ervaring uh, is heel sterk. En wat bracht de kunst niet? Want u bent Ik gestopt. miste eigenlijk het soort, uh, toch het intellectuele niveau. Ik voelde toch dat een stukje van mijn hersenen uh, een beetje droog stond... En het grappig was, toen ik aan het schilderen was... en dat ook op de deed, toen begon ik eigenlijk weer natuurkundeboeken te kopen... en uh, had ik enorm plezier om daarin te lezen. Als een soort ontspanning. Ja, en op een gegeven moment voelde ik ging dat hart weer kloppen. We ja, werd dat... weer gereanimeerd, als het ware. Uh, uh, maar eigenlijk omdat ik de druk niet meer voelde... van ja, ik moet hier tentamens in doen. En toen dacht ik op een gegeven moment... ja, maar dit is zo leuk. Ja, dit kan ik. Dit kan ik eigenlijk heel erg goed. Ja. Maar toen heb ik wel tegen mezelf gezegd... ik ga nou niet meer uh, colleges lopen en zo. Ik ga nu direct onderzoek doen. Het heb ik in één zomer alle tentamens gehaald en ben direct aan het onderzoek begonnen. Stel dat ik in uw kamer zou staan, hè, waar u met uw collega Erik Verlinde ja. in de weer bent. Zoals ja. u dat net zo mooi omschreef. Ja. AKK Dabra waarschijnlijk voor mij. Hè? Ik denk dat ik echt niets begrijp, toch? Van wat u vertelt. Met het, wat nee, u... maar ik denk één ding zal je zien is dat het uh, heel informeel is. Ja. En dat we heel vaak zullen zeggen: van, Nou, dit weet ik niet meer precies. Ik merk wel soms dat neem je dan dus beginnende studenten mee naar een conferentie. En dan horen ze de gesprekken tussen de. Ja, de bekende natuurkundigen. En ja. dan zitten ze ook te kijken, maar jongens, dat gaat helemaal nergens over. Ze weten niks te herinneren. Ze zitten maar wat vaag te praten. Ze proberen <laughs> links en rechts wat. Ja. En dan kijk je naar, en dat, na een paar uur is het nog nergens gekomen. En dan ineens gebeurt er iets. En dat is heel spannend. En, dus, uh, en iedereen hangt ook maar een beetje op de bank. Ja. Dus ik zeg altijd van, ja, in die zin is dat een... Uh, van afstand gezien ziet het er heel ontspannen... En informeel uit. Maar er gebeuren natuurlijk hele spannende dingen. Ja, want dat fascineert me eigenlijk mateloos. Dat We hebben het alsmaar over de wetenschap. Ja. Dat is eigenlijk een heel vaag begrip voor ja, mij. En u, u heeft het over die theorie waar u mee bezig ja. bent. Nou, daar moet u maar helemaal niet aan beginnen om dat uit te leggen. Um, maar u heeft dus met elkaar gesprekken. En op een gegeven moment ontstaat er een soort waarheid over. Is heel ingewikkeld. Ja, er ontstaat een idee. En dan, uh, dan gaan we eigenlijk proberen dat kapot te schieten. En dan uh, kijken we eigenlijk van of het gek genoeg is om waar te zijn. K Zou dat kunnen? Ja. Zit er een verband tussen A, B en C, die helemaal niets met elkaar te maken lijken te hebben. Ja. En uh, ja, letterlijk, we springen diep in. En dan gaan we kijken van: hey, is er nog een manier om terug te zwemmen? Kunnen we dat met elkaar in verband En kunt u brengen? met het voorbeeld al iets over zeggen, of is dat gewoon te ingewikkeld? Nou ja, soms is het ook zoiets van. Uh, Soms begint ook wel een grote theorie met een grap. Dat iemand zegt van, goh, weet je wat? Misschien is A wel gelijk aan B. Haha, ha, ha, weet je Dat zijn gewoon twee onderwerpen die helemaal niets met elkaar te maken hebben. En dan is ze ineens even stil. En zien we, zitten we zo naar elkaar te kijken? Ja, maar wacht even. Dat zeg ik nu wel als grap. Maar dat zou best wel, zou best wel kunnen zijn, hè? Dus misschien dat die ene theorie... Bijvoorbeeld, wij werken in die snaartheorie... En uh, er was een heel belangrijk moment. Er waren eigenlijk vijf van die theorieën. Nou, over vier daarvan de deden we het een beetje uh, besmuikt over. Want mm -hmm. ja, er mocht maar één theorie zijn van de wereld. Ja. En waar we horen die andere vier dan? En iemand zei op een gegeven moment van, nou, misschien zijn ze eigenlijk allemaal wel hetzelfde. Hoezo dan? Ja, als je de ene op zijn kop gooit... dan krijg je de andere terug. Nou, dat is een radicaal idee. En dan ga je het proberen. En dan lijkt het ineens ook nog te werken ook. Ja. Dan zeg je van, dat is spannend. Ja. ja. Snapt uw vrouw, want zij is psycholoog. Ja. Snapt zij iets van uw werk? Uh, Inhoudelijk niet, maar zij ziet wel, en dat vind ik wel heel erg leuk, uh, dat zij heel goed ziet uh, waar uh, wanneer ik als het ware dicht bij een oplossing ben. Ze ziet wel een beetje aan mij. Hoe dan? Ja, dan komt er toch, kom ik vaak wel in een soort uh, hele geconcentreerde poog, uh, f -f fase of zo. Dan, uh, dan zit ik gewoon op de bank eindeloos met een, met, met een, met een schrift voor me. En dan voelt ze iets voor jou van uh, ja van je, je zit bij spreken, ik ga je ei leggen of zo. Hij is, aan het broeden. <macht> is een broeder. Ja, letterlijk. En, uh, en ik, soms zie ik dat mijn omgeving heeft uh, eerder door... wanneer ik uh, in de buurt van iets kom dan ik dat zelf heb. Want ik ben natuurlijk altijd het gevoel van ja, dat ik hopeloos verdwaald ben. dan is iets van, ja, volgens mij ben je dicht bij de bestemming. Want u zegt, hè, mijn wijze les aan iedereen is volg je hart. Doe ja. wat je echt laat vibreren, zelf. Is het zo dat, dat zij, een psycholoog, ja. u daar ook bij helpt? En zegt, maar luister nou toch, Robert... Nou, zij is wel altijd uh, uh, heel duidelijk geweest... was bijvoorbeeld ook heel invloedrijk in mijn keuze om uh, naar de Rietveld te gaan... en ook om weer terug naar de natuurkunde te gaan. Omdat zij denk ik ook wel ziet waar ik eigenlijk uh, gelukkig van word. En het is natuurlijk altijd een soort combinatie. Hè? Mensen hebben talenten... Uh, maar kunnen er meerdere talenten hebben? En uh, waar moet je nou uiteindelijk en hoe ver je daarmee kan komen, dat zie je pas aan het einde van de rit. Dus het is altijd een soort grote onzekerheid van uh, waar moet je op inzetten en hoe ver moet je op jezelf vertrouwen. En dat, ik heb ook heel vaak diepe gesprekken met mijn studenten daarover. En dan zie ik van dat, uh, uh, nou ja, uh, mijn vrouw dan op een hele goede manier altijd bij mij heeft gezien van, jij, jij weet het eigenlijk al. Je weet eigenlijk al wat je wil. Uh, doe dat nou maar gewoon. En dacht ik: van ja, dat is, is me eigenlijk heel goed bevallen, dat advies. En daar durft u dan dus ook naar te luisteren. Ja, ik, uh, ik, ik denk dat dat. Uh, het heeft ook een beetje te maken met hoeveel uh, wij brandstof heb je bij je om die weg af te lopen? En ik denk dat die uh, soort de passie voor je onderwerp dat dat uiteindelijk hetgene is wat uh, het meest zal bepalen hoe ver je komt. Misschien nog wel verder dan wat je nou precies intellectueel... of met ja. andere talenten precies kan. U bent natuurlijk een, een man met een bepaalde status. Hè? U bent de president van de Koninklijke Academie van Wetenschappen. Nou, dat ja. is niet misselijk. Nee. U wordt... Uh, mooi instituut. Een mooi Prachtig. instituut. Ja. U bent daar de president van. U wordt bij Balken en op het torentje gevraagd... om eens eventjes te praten over de wetenschap. Ja. U komt in programma's... Hoe is dat voor u, die status, die prestige? Nou, wat ik wel bijzonder vind van de wetenschap... is dat het ik zeg wel, het is ook wel goed georganiseerd hè? Dus we hebben universiteiten die honderden jaren oud zijn. We hebben een academie van wetenschappen... die ook al meer dan 200 jaar oud is, met een hele strikte selectie. En uh, de, de, de binnenkant van de wetenschap die zit gewoon goed in elkaar. En dat vind ik ook heel prettig. Want ik voel van, ja, die wetenschap, het is niet alles... maar het is ook niet niets. Maar wat vindt u van uw positie, bedoel ik? Ik vind het ook fijn dat er dus, als het ware, door anderen... Een platform is gedemd, nee, maar dat een bedoel podium, ik niet, hè? waar je op kan staan. Ik ben nu even uw vrouw, de psycholoog. Ja. <laughs> dus niet zozeer het belang daarvan, ja. maar dat u daar de president van bent. Hoe belangrijk de, de, de ijdelheid, zullen we maar zeggen. Is het belangrijk voor u? Uh, ja, ik vind het uh, wel iets. Uh, ik vind het zelf ook wel een functie die ik ervaar... als dat de functie en mijn eigen interesse mooi samenvalt. Dus ik zou me kunnen voorstellen dat je ook heel ongelukkig in die positie bent... omdat je liefst zo snel mogelijk je laboratorium weer in wil. Ja. Nee, maar mij, het is toch ook gewoon een... ongelooflijk stoer... dat u de president daarvan bent, of niet? Ja, dat klinkt wel. Dat is een mooie titel. Ik moet wel zeggen, een keer hoorde ik, uh, stel ik de radio aan... hoorde ik van, ja, als president... stel ik me vooral open voor anderen... en ik, ik heb een brede blik op de wereld. En toen bleek dat de president van de Hell's Angels te zijn. Dus. <laughs> maar bent u daar gevoelig voor? Misschien is dat een betere vraag. Misschien bent u daar wel helemaal niet gevoelig voor. Ik Niet heel erg, eerlijk nee? gezegd. Nee. En, uh, en dat vind ik ook wel uh, het leuke... dat ik in ieder geval nog steeds met één been... Uh, in het onderzoek sta. Uh, want ik, uh, ik, ik heb natuurlijk wel soms dat je hele leuke dingen doet... en dat je wees, wij spreken nou, met de politiek bezig bent... of je gaat naar uh, mooie bestemmingen. En dan kom ik de dag daarna bij bijvoorbeeld een, uh, een natuurkundige conferentie... en dan is het gewoon van what's nieuw En dan ja. bedoelen ze niet van waar je bent geweest en met wie nee. je hebt gesproken... Onlangrijk. maar wat je gisteravond hebt bedacht. Ja. En dan denk ik van ja, dat is eigenlijk wel heel erg onnuchterend. En ik vind dat ja, is eigenlijk wel een soort spannende combinatie... Dat je uh, gevoed door je eigen uh, belevenis, die, uh, waarbij je eigenlijk nooit beter bent dan je laatste artikel. Mm -hmm. En waar een uh, jong iemand van 25 uh, langs de neus naar jou kijkt van, nou, je stelt ook die film nee. voor. Nee, en dan stelt het helemaal niks voor dat u die president bent. En dan denk ik, van nou, dat is wel een mooie ja. combinatie eigenlijk. Want zijn er, dingen, zijn er dingen die u meemaakt in uw leven die u van de, van de wijs brengen? Uh, nou ja, ik. Uh, ik, ik ben soms ook wel een klein beetje een soort, uh, soort boek van Oliver Seks, de socioloog van Mars. Ik ben natuurlijk soms als wetenschapper kom ik in werelden, de politiek of het bedrijfsleven, die natuurlijk mij eigenlijk heel erg vreemd zijn. Mm -hmm. En dan zie ik dat, ja, dat gaat daar toch, toch heel anders. En dat, dat is bijvoorbeeld, uh, ik, ik, ik vertel graag van de wetenschap, ja, je kan eigenlijk alleen maar winnen. Hè? Je kan alleen maar meer. De, maar ja, als politicus, nee. Weet je wel? Als, je, als jij een zetel wint, dan verliest de andere. Dus dat is dus een soort wereld die. Uh, niet heel erg past bij mijn levensfilosofie. Nee. Maar zijn er momenten dat u stress ervaart, bijvoorbeeld? Uh, nou, ik, uh, wat mogelijkerwijs stress zou kunnen zijn bij mijn positie... is dat je heel veel verschillende dingen tegelijkertijd moet doen. En ik ben daar wel altijd heel bewust van dat ik die stress kan oplopen. En uh, mijn oplossing daarvoor, want ik ben behoorlijk stressbestendig... is dat ik eigenlijk altijd heel erg in het hier en nu probeer te zijn. Dus als ik uh, drie hele verschillende dingen moet doen op een dag dan ben ik eigenlijk uh, helemaal ondergedompeld in de eerste... voordat ik aan de tweede begin. En dat is een beetje mijn uh, soort medicijn... om uh, uh, de soort uh, soms wel hele lange dagen en de grote afwisseling uh, aan te kunnen. Ja, want uh, er worden cursussen voor gegeven hè, om dit te kunnen ja. trouwens. Ja. ja. En u dat, doet uh, het van nature Of is dat ook, een, een, ook zo'n soort moment dat u dacht... dat is goed voor mij, dat moet ik, nee, ik doen? Nee, ik denk dat ik daar wel... Uh, uh, een soort natuurlijke uh, gesteldheid voor heb. Uh, ik vind het ook heel erg leuk om uh, te improviseren. En als, ik, als je mij ineens voor een zaal zet en ik moet iets geks doen... dan zie ik daar direct eigenlijk de lol ook weer ja. van in. En dan, ik zie sommige mensen heel erg gestrest en die gaan daarvoor nadenken en die gaan daarna over nadenken. En ik, ik heb die zin wel een beetje een soort zen-mentaliteit. Ik ben gewoon niet hier en nu. Nee. Ja. En tot slot, um, hm. bent u veranderd door de wetenschap? Bent u een ander mens geworden dankzij de wetenschap? Nou, wat ik uh, voel is van uh, er zit in jou altijd wel een soort uh, ja, mogelijke vorm die je zou kunnen bereiken. En ik voel me heel erg gelukkig dat ik uh, door iets objectiefs, iets, eigenlijk iets abstracts, iets ver weg als de wetenschap. toch mijn persoonlijke ontwikkeling vorm heb kunnen geven. En het heerlijke is om heel veel andere, vooral jonge mensen ja, met datzelfde avontuur mee te nemen. Dank u wel. Met recht van spreken. <laughs> Ik sprak Robert Dijkgraaf, een van Nederlands meest prominente natuurkundigen. En dat deden we in onze serie Met Recht van Spreken. Het gesprek is uh, terug te luisteren op onze site 2dingen.nl En morgen praat Govert van Brakel... of uh, morgen, maandag na het weekend... praat uh, Govert van Brakel in deze serie met voetbaltrainer Foppe de Haan. Maar nu is het uh, vrijdagavond, BNN Today. Willemijn Veenhoven... Hi, Waar, na, wat vand. gaan we beluisteren bij jullie? Nou, onder andere het laatste nieuws over de aanslag in Oslo en de aanslag op het eiland daar vlakbij op de jongeren. Um, met de zo meteen een verslaggever daar. En wat nog meer, dat is wel een, een leuk en vrolijk verhaal. Over de avondetap heb je natuurlijk elke avond weer een fantastische locatie ergens in Frankrijk. En wij hebben de dame die het mooiste beroep op aarde heeft, namelijk die zoekt al deze locaties. En ze heeft ook nog een Frans accent. Dus dat is uh, leuk om naar te luisteren. En nog veel meer na het nieuws van half negen met Juris Tuminitsky. Radio 1 Het NOS-journaal. In de Noorse hoofdstad Oslo zijn na de bomaanslag van vanmiddag militairen ingezet om het centrum te beveiligen. Het leger geeft bijstand aan de politie die de leiding heeft over de veiligheidsoperatie. Politieagenten staan strategisch opgesteld bij ziekenhuizen en ook hebben agenten de bagagecontrole overgenomen op de internationale luchthaven van Oslo. In Nederland worden Noorse objecten extra bewaakt. De terreurdreiging in Nederland is niet verhoogd. Koningin Beatrix heeft gebeld met de Noorse koning Harald... om haar medeleven te betuigen. Inmiddels heeft de Noorse politie de koning in veiligheid gebracht... omdat ook hij doelwit zou kunnen zijn van een aanslag. Bij de bomaanslag in het regeringscentrum van Oslo vielen zeven doden. Bij een schietpartij op een politieke jeugdbijeenkomst op een eiland voor de Noorse kust vielen vijf doden. Daar schoot een man die als politieagent was verkleed met een automatisch geweer in op honderden jongeren. De Noorse politie heeft één arrestatie verricht. Zorgbelang Zuid-Holland heeft een meldpunt geopend voor klachten over het Maastadziekenhuis.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 En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dit is Radio 1. PNN Today: Willemijn Veenhoven. Het is vrijdag 22 juli, 2 over half 9. Goedenavond. In Oslo dus is vanmiddag een aanslag gepleegd op het regeringscentrum. Daar zijn inmiddels zeven doden bevestigd. En op dat eiland voor de Noorse kust vielen zeker vijf doden door een schutter. Zometeen het laatste nieuws van de verslaggever. En er is dus een akkoord om Griekenland te redden. En dat hoor je nu natuurlijk gisteren ook al uh, helemaal veel in het nieuws. Ook hier bij BNN Today. En Merkel en Sarkozy die stonden aan de wieg van dit akkoord. Maar die zijn nou niet bepaald de allergrootste vrienden. Hoe dat tussen hen zit, dat hoor je na negenen. En het is alweer de vijfde dag dat de Schippers van BNN onderweg zijn. Zometeen de avonturen van Luc Ickink en Frank van der Lende. Maar eerst ging onze Joris Kreugel nog even naar Schiphol. En daar is het nu de drukste dag vandaag. En ik haat al die rijen, maar op Schiphol hebben ze er iets tegen. Namelijk de wachtverzachte. En dat zijn vier hele mooie dames. Ja, Joris kreugel dus straks. Astrid Dutrini dan. Dat is degene die Mart Smeets iedere dag weer op een of andere prachtige locatie... ergens in Frankrijk neerzet. Hoe ze dat doet en of dat altijd makkelijk is... niet bepaald, kan ik je alvast melden. Dat hoor je zo meteen, maar eerst even... Astrid, wat heb jij vandaag gedaan? Uh, Vandaag uh, ben ik uh, gereden van Lidde waar we uh, geslapen hebben gisteravond na de uitzending. En uh, nu uh, zit ik in een heel leuke, mooie uh, dorp uh, uh, aan de andere kant van de West. En uh, we zijn uh, druk bezig met de voorbereiding voor de uitzending van vanavond. Toen deze topics, na negenen, het geheel. Maar in alvast een update met Liekeveld. Met een record, namelijk uh, bijna 500 miljard. Dat is het grootste, bedrief, het grootste verlies ooit voor het bedrijf TomTom. Tom. En verder vrouwen die goed scoren bij de wiskunde-Olympiade. En het is de laatste dag van de Vierdaagse. Maar voor sommigen is dat niet eens meer zo heel erg bijzonder. Hoe vaak heeft u meegelopen? Het wordt de 48ste keer. 48ste keer? Ja. ja. Samen de 90, ja. dat mag ook wel gezegd. Samen 90 keer gelopen? Ja. ja. Wil je even hè? <laughs> ja, dat betekent dus ook dat deze man hem minder vaak heeft gelopen dan zijn vrouw. Dat en meer feitjes zometeen na negen uur in Today's Topics. Dankjewel, Lieke. Eerst, as usual, het sportnieuws met Jeroen Stomporst. Goedenavond, Jeroen. Goedenavond. Goedenavond. Groot spektakel in de negentiende etappe van de Tour de France vandaag. Voor de Franse dag met gemengde gevoelens. Want Thomas Voeckler is de gele trui kwijt, maar zijn meesterknecht pakte wel de etappenzegen op Alpe d'Huez. Prachtige overwinning hier voor Pierre Roland. Hier komt hij af op de finish. Handen omhoog. Hij wint de etappe naar Alpe Dues. met een gemiddelde van 34 km per uur. Samuel Sanchez wordt tweede. Alberto Contador wordt derde. En die Contador verdiende eigenlijk de etappenzegen. Hij was de hele dag in de aanval en uiteindelijk werd hij dus derde en pakte hij maar een halve minuut op Andy Slek en Kadel Evans. Andy Slek is de nieuwe drager van de gele trui. Morgen verdedigt hij in de tijdrit een kleine minuut op zijn broer Frank en op Cadel Evans. En normaal is Evans de beste tijdrijder, maar Andy Slek heeft er wel vertrouwen in. Je I mean, kunt you zeggen dat het only een minuut is, maar je kunt zeggen dat het een minuut is. Het is een You tijd. Je kunt... Ik kan op mezelf voor morgen doen, ik een de Nederlanders speelden op Alpe geen rol van betekenis. Toch fietsten ze met een grote glimlach naar boven dankzij alle Oranje-fans. ten Dam kon zijn ogen niet geloven. Ja, joh, ik was net alsof ik in de arena was. Joh. Ik heb het publiek een beetje opgezweet. Ik ben met mijn handen omhoog door bocht 7 <laughs> gereden. Met je handen omhoog? Ja, voor zover het ging. Mijn communicatie ben ik daar nog verloren. Nee, mijn radiootje, maar... Eh... Nou, dat is gewoon gek. hij is fantastisch. Ik heb echt genoten. Ook Rob Ruig, die voor het eerst in de Tour de du d'Huez opreed, genoot met volle teugen. van Nederlanders. Uh, ik vind eigenlijk dat Frankrijk dit stuk grondgebied in Nederland moet verkopen. Want uh, ja, dat was ongelooflijk uh, geweldig. Ja, het begon in die voet. En ja, van beneden tot boven hoor je je naam, zangkoren, vlaggen. Ja, alles. Dat was gewoon... Uh, ja, schitterend. Fantastisch. Eén woord, ja. ja. En in een dramatische tour kon ook Robert Geesink naar deze berg zelfs lachen. In bocht 7 was echt fantastisch. Ik zat daar, uh, ja, er reed een auto voor mij. En iedereen uh, was me zo hard aan het duwen... dat ik altijd achter tegen die bumper van die auto aan die voor me Maar hey. die konden niet door want die mensen stonden op de weg. Dus uh, ja, voor mij was het natuurlijk gewoon een uh, klote dag. Maar ja, ik was het... denk voor al die Nederlanders hier uh, was ik het wel schuldig om in ieder geval... Uh, volle bank naar boven te rijden voor wat het dan ook waard is. En, uh, ja, fantastisch dat de mensen, de mensen allemaal zo blijven aanmoedigen. Ja, de Tour wordt dus morgen beslist, want ja, daar gaat het uiteindelijk om. Niet om die folklore op die berg. Eén ding is nu al wel zeker. De Spanjaard Samuel Sanchez wint de bolletjes trui. En meer zo meteen in de avondetappe na 10 uur. En bij ons natuurlijk met Kenny ja. van Hummel voor de laatste keer samen dit keer met, uh, met Erben Wennemars. En Ermen heeft ook, uh, nou, ik geloof wel, 10 of 15 keer de AlduWes opgereden. En hij heeft daar ook hele mooie verhalen over. Dat oh, okay. allemaal gaan rond gaan uh, half tien. Dankjewel, Iroen. Hey. Dit is Radio 1 BNN Today. Ja, hoogste staat van paraatheid dus in de Noorse stad Oslo. Um, nog even korte feiten, bij de aanslag op het regeringscentrum zijn dus zeker zeven doden gevallen en minstens vijftien gewonden. En op dat eilandje niet ver van Oslo, um, waar een man dus verkleed als politieagent meerdere jongeren heeft neergeschoten, zijn tenminste vijf doden gevallen. Er was een jeugdkamp van de Arbeiderspartij aan de gang en de premier zou er morgen een toespraak houden. Contact nu met correspondent Scandinavië Dirk Evers van de Belgische VRT. Dirk, goedenavond. Goedenavond. Wat is het laatste nieuws over dat eilandje, dat Utoja? Ja, het laatste nieuws is: het is dus een piepklein eilandje. Het is in het bezit van de Sociaal-Democratische Partij. Het ligt in, in de Oslofjocht. En uh, ja, men weet dus dat er, dat er verschillende gewonden zijn. Men weet dat er paniek is uitgebroken. Uh, er zijn, wat ik gehoord heb, berichten geweest dat de, de schutter dus nu uh, bij de kraag is ge, gevat. Mm -hmm. en, uh, maar over het aantal slachtoffers weet. Men eigenlijk, of daar heeft men nog geen officiële cijfers over. De politie wil ook niet veel kwijt daarover. Nee. Dus de politie laat niet in haar kaarten kijken. Nou nee, ja, er zouden tenminste vijf doden zijn gevallen. Dat is wat mij bekend is. Ja. ja. We, en um, die man zou in het wild om zich heen hebben geschoten... Hè, op zo'n 700 jongeren. Ja, En uh, wat ik heb gelezen is 570 uh, jongeren. Premier Stoltenberg zou er morgen naartoe gaan vanavond. Er waren zoveel uh, naar het eilandje gekomen omdat oud-premier Gro Harlem-Brundland een toespraak zou houden. Dus dat zomerkamp is wel populair. Het is ook een mooi eilandje in de fjord van Oslo. Dus, uh, en ja, niemand had, had uh, natuurlijk onraad geraakt Toen daar een man uh, met, als politieagent verkleed naar kwam en nee. tot begon niet te schieten. Ja, ik lees net een uh, heel <coughs> pardon, vreselijk bericht. Een, een ooggetuige die heeft zojuist tegen de Noorse publieke omroep gezegd dat er mogelijk 20 tot 30 jongeren gedood zouden zijn. Um, hij zegt die ooggetuige dat hij de lichamen van tientallen jongeren heeft zien drijven aan de oever van het eiland. Nou ja, de politie kan daar verder nog niks over bevestigen. Nee, bestigen. maar wat wel dus uh, Noorse media hadden al uh, SMS'jes en Twitter berichten Waaruit bleek dat de jongeren uh, dus zelf het water in zijn gesprongen om uh, van het eilandje naar het vasteland, naar de oever van uh, de Oslofjord, te zwemmen. En dan, dan als ja. dit bericht klopt, ja, dan heeft hij op ze geschoten van, vanuit uh, van het eilandje. Ja, het is natuurlijk uh, logisch om te denken dat dit te maken heeft met de aanslag eerder in Oslo, hè? Ja, in het begin wilde de, de politie daar niets over kwijt. Maar uh, intussen heeft ze gezegd, uh, uiteraard, dit is een, een waarschijnlijk spoor en we gaan dit spoor onder, uh, onderzoeken. Mm -hmm. uh, uh, dit zijn twee politieke aanslagen op één dag. De ene om half vier en uh, de andere om iets na vijf. Dus uh, ja, dan, uh, dan ligt een verband bijna voor de hand. Ja, wat, wat uh, zijn de speculaties over mogelijke daders? Daarover heeft men het in Noorwegen nog niet. De premier en ook terreurexperts die zeggen: we moeten eerst kijken naar het stramien van deze aanslag en pas dan een conclusie trekken. Eén ja. uh, terreurexpert die had al heel vroeg gezegd: uh, vermoedelijk een moslimterrorist, ja. Maar anderen hebben dan later gezegd: kijk, uh, denk even terug aan Madrid. Toen daar die aanslag gebeurde, toen zei ook iedereen: ja, dit zijn, uh, dit is de ETA geweest. Maar uh, achteraf bleek dan dat het Al-Qaeda was. Ja. Dus daarom zegt men, de Nooren zelf zijn heel voorzichtig wat dat betreft. En ze zeggen, vooral de boodschap is het hoofd houden Ja, er zijn natuurlijk wel meerdere uh, speculaties. Hè, van of het zou wellicht te maken hebben met het Noorse uh, bombardement op Libië... of de Noorse aanwezigheid in Afghanistan... of met die uh, Mullah Kreker ja, die in Noorwegen dus, zit. Ja, dus de Nooren hebben 500 uh, troepen in Afghanistan. En ja... Maar anderzijds kun je zeggen, men was wel voorbereid op de een of andere aanslag, net zoals men in Stockholm in december een aanslag heeft kunnen vereidelen. Uh, een enkeling die zich, die daar te vroeg zelf uh, de lucht is ingevlogen. En, uh, en, hetzelfde eigenlijk in Kopenhagen, waar men een aanslag op ULEN's posten kon vereidelen, en dat waren ook dus uh, moslim-extremisten. Dus in die zin kun je zeggen, het ligt voor de hand, maar de Noren zelf. De autoriteiten en ook de politie, die willen eigenlijk... willen nog vanop... niks. Nee, die ja. willen daar niet zoveel kwijt. En ook de terreurexperts die zeggen nee, eerst kijken, ja. eerst naar het kijken dan, en dan een oordeel vellen. Ja. En vooral het hoofd koelen houden. dat ja. is de boodschap. Even nog een laatste bericht, de New York Times, uh, die brengt uh, meer informatie. Die zegt, um, de bomaanslag in Oslo zou eerder vandaag zijn opgeëist door helpers van de globale jihad... En het zou dan de reden zou zijn, het is een reactie op de aanwezigheid van inderdaad, dus Noorse militairen in Afghanistan. En ook een reactie op het beledigen van de profeet Mohammed. En dat gaat dan weer over het herplaatsen van die Deense cartoons. Die daar ook in een Noorse krant te zien zijn geweest. Dus, nou ja, dat, <coughs> pardon, dat is in ieder geval wat de New York Times meldt ja. op dit moment. Maar goed, het, wat jij zegt, dat zijn allemaal nog maar speculaties. Dankjewel Dirk Evers van de Belgische VRT. En uh, als er meer nieuws is, dan komen we bij je terug. Ja. Dit is Radio 1. BNN Today. Iedere avond kijken er meer dan een miljoen mensen naar Marksmeets in de avondetappe. We zijn in Turijn, de eerste echte hoofdstad van Italië. Le Château de Picomtel staat bij Crots. Dan moet je denken als je van Gap naar de Italiaanse grens rijdt, vlak voor Ambrun. En daar zitten wij. Wij zitten in Toulouse, in een prachtig auditorium Saint-Pierre. Lourdes, zei ik, sinds 1858 komen mensen hier naartoe, naar de grot om het wonder van Bernadette te zien. Dat ja. jullie goed mogen gaan. Mis. Zien. Goed zo. Ja, en dan zit hij daar, Mart met een paar flessen wijn... op de meest schitterende locaties in Frankrijk. Oude kloosters, boerderijen, wijngaarden... en afgelopen week nog een automuseum in Italië. Iedere dag weer ergens op een prachtige plek. En degene die al deze locaties opspoort en zorgt dat Mart daar zit... dat is Astrid Dutrini. Astrid, bonsoir. Bonsoir. Jij, jij bent Frans, of niet? Ja, ja, ik ben Frans, ja. Ja, ja een prachtig Nederlands, een Nederlands met een prachtig Frans accent. En waar zit je op dit moment, Astrid? Uh, ik zit vlakbij uh, Albert Wees, aan de andere kant van de, van de bergen, in een kleine dorp. In een klein dorpje, dus wat zien wij uh, vanavond? Dat is over, nou, uh, dik twee uur. Dan zit Marta ja. weer ergens op een prachtig pleintje of zo. Ja, een, een klein plein van een typisch dorp, uh, bergdorp. Met uh, de, de noodzakelijke kerk in de achtergrond. <lacht> die hoort altijd bij. Ja. Um, en uh, nee, dat wordt een uh, intieme set. Ja. Een uh, intieme sfeer. Ja. Want, want dit is, heb je natuurlijk niet even een maandje van tevoren geregeld, al die locaties. Hoe gaat zoiets? Nou, we beginnen eerst uh, in oktober, als de, het parcours van de, van de top bekend wordt. Uh, kijken we samen met de uh, chef d'équipe Jan Stickenenburg uh, het parcours. En uh, kiezen we uh, plus of min uit de, de plek waar de avondetap uh, gaat plaatsvinden. Dus we moeten altijd niet te ver zijn van de finish. Ja. Uh, uh, maximaal één uur rijden. En er moet wel een mooie plekje zijn die ook iets zeggen aan de kijker. Ja, maar ga jij dan met een team mensen in oktober al uh, hop in je oude déchaveootje en dan leg uh, je dat hele uh, parcours af? Gewoon alleen nou, maar op zoek naar mooie locaties. Nee, nee, nog niet. In oktober beslissen we, uh, uh, waar, we waar we heen gaan. En die oude zo dus uh, leidt ik uh, voor de echte liefhebbers. Uh, <laughs> uh, nee, we, we beslissen eerst. We proberen te kijken waar, uh, waar we zielen uh, staan. Uh, en, uh, en dan, dat is in april, maart april, dat ik uh, uh, uh, een rondje ga rijden met een regisseur. En, uh, en vaak mijn uh, producer die uh, samen met mij werkt. Ja. En dan, en dan vind je ergens een prachtig pleintje en dan denk je hier moet de avondetappe plaatsvinden. Ja. Wat doe ja, je dan? dan? Want dat de, moet je ja, nog nee, wel even regelen. Heb ik, ja, nee, ik moet rekening houden met heel veel dingen. Maar van tevoren heb ik altijd uh, contact opgenomen met de betreffende gemeente, uh, betreffende eigenaar van chateaus uh, of uh, bed and breakfast waar wij willen gaan. Dus dat, dat heb ik al uh, uitgestippeld en uh, en dan moet ik uh, ja, al die toestemmingen vragen, uh, blokkeren van een straat, blokkeren van een plein. Uh, uh, uh, nou ja, allerlei dingen die erbij komen kijken. Ja. En mag je dan ook best wel wat veranderen aan de locatie? Dat je zegt van nou, die bloembak even weg en daar een bankje ja, weg? En... Ja, maar dat gaat altijd in overleg. Ja. Maar de, de, de, de, meestal gaat het heel goed. Uh, en soms niet. Bijvoorbeeld de, nou, de, in de, deze tour in Toulouse had ik uh, echt een andere uh, plek uitgekozen. Uh, uh, maar op het laatste moment kon het niet meer. We zouden uh, aan, de, aan de kade bij de Garon zitten uh, op, een, op een boot, op een penis. Uh, hm. uh, en die dag komen we daar en zeggen ze nee, dat mag niet meer. Waarom? De pinnish uh, uh, is niet veilig genoeg. Ah, oh. en toen? Om de uitzending dacht, nou, dan, uh, dan, toen, dan uh, is het echt een uh, zoektocht. Uh, ik denk dat het met, uh, de we met Astrid Isma en de regisseur hebben... Uh, Kilometers gelopen. Ja. <laughs> Veel tijd aan de telefoon besteed. Uh, um, en uiteindelijk. Uh, uh, hebben we, zijn we terechtgekomen bij het auditorium van uh, Saint-Pierre-des-Cuillines. is een heel mooie plek. Maar om dat van elkaar te krijgen hebben we denk ik de toestemming moeten uh, hebben... van zes verschillende chefs van verschillende administratieën in Toulouse. Ja. En, uh, en uiteindelijk de sleutels van die auditorium om zes uur avonds pas gekregen. <laughs> dus uh, dat is echt een heel van een klus ge geweest voor de hele team... Ja. om alles voor elkaar te, op tijd uh, ja. Te, ja. te hebben. En, en hoe, do do hoe hebben. doet Mart Smeets dan? Als het zo vlak voor de uitzending is... Mm, nou, uh, macht uh, uh, vertrouwt ons, denk ik, en ja? weet dat het goed gaat komen. Jij doet dit al heel lang, hè? Je doet dit al zes jaar. Je ja. hebt vast dingen meegemaakt, memorabele momenten, dit soort verhalen of ander soort. Dat uh, uh, was in Albi, dat was uh, 12 uh, juli. Ja? Uh, uh, nou ja, dit heeft echt heel hard geregend, Dus uh, we moesten uh, even snel de tent opzetten. En, uh, en allerlei uh, dingen aanpassen, want uh, we hebben ook onze uh, generator die is uh, kapot gegaan, die is gestopt. Ja. Dus uh, we hebben uh, we moeten uh, bij de mensen aanbedden om een beetje van hun stroom te kunnen gebruiken, te mogen gebruiken om om de licht aan te kunnen gaan, zodat uh, de, de, de uitzending uh, doorkomt. Ja. Nee, vlak was voor de uitzending ja. was dat. Ja, dat was zelfs een ja, ja. net voor de uitzending en de gedurende de uitzending waren we nog steeds bezig. Wat, wat vond je een van de mooiste locaties, Asse? Uh, dit jaar, uh, ik denk dat uh, La Ferme de Pierre-Aleig, dat was denk ik de 11 juli. Dat was heel mooi. Uh, hoe, zag, hoe zag dat Dit uh, is een heel oude boerderij uh, en dat was vrij idyllisch. Dat was, uh, dat was uh, echt dat je dacht, uh, ik ben in een andere wereld, een andere tijd uh, beland. Ja. En is het nou ook zo, dat, dat hoor ik van links en rechts, dat, dat Mart gewoon aan het eind van de uitzending hop, meehelpt om alles af te breken? Ja, ja, ja. ja. Iedere uitzending iedereen uh, helpt en, uh, en uh, Mart ook. We maken het samen. Het is echt een, een teamwerk. We maken de, de uitzending samen en uh, we breken samen ook. Dus jij loopt ook te sjouwen? Ik loop nou, ook te sjouwen. Nou, oké, iedereen uitzending. loopt te sjouwen. Zonder uitzondering. Je hebt volgens mij best wel een leuk leven, Astrid. Ja, ja, ja ik vind het ook heel leuk. Ja. Vanavond, dus in een bergdorpje ergens aan de andere kant van de Albdues. Astrid Dutrini, wat een prachtige naam. Dankjewel. Dankjewel. Succes, avond. BNN Today. Waarom kan je een per, een per ongeluk ingedrukt knopje in de lift nooit meer uitzetten? Hashtag durf te vragen. Op deze vraag zo meteen het antwoord. En de Tilburgse kermis die begint vanavond onder meer beroemd vanwege de roze maandag. Nou, kermis bestaat natuurlijk al heel erg lang. Maar hoe zag zo'n kermis er lang, lang, lang geleden uit? Er kwam in ieder geval een bed aan te pas. En hoe dan? Dat hoor je na negenen. In your light. En nu dan de dag van Joris Kreugel. Op vakantie gaan vind ik heerlijk, alleen de reis er naartoe. Met de auto dat denk ik al niet eens meer aan, want dat duurt me veel te lang, meestal als je naar het zuiden rijdt. Trein ook niet, dus meestal met vliegtuig, maar dan moet je ook uren wachten. Je bent wel snel op de plaats van de bestemming, maar voordat je er bent. En ik ga vandaag naar Griekenland en dat ook nog eens een keer op de drukste dag hier op Schiphol schijnt het te zijn. En om het leed allemaal een beetje te verzachten van het wachten, heeft Schiphol wachtverzachters ingezet. En wie zijn dat? Nou, dat zijn gewoon vier meisjes hier in stoerdessenpakjes in de kleuren oranje en roze. Het ziet er niet uit, maar ze zijn aan het zingen en uh, ze maken foto's van het publiek. En uh, ja, je wordt op die manier een beetje geënterteend. En het doodt de tijd en het is nog leuk al. Een fijne vlucht, wij zullen zwaar. Tot in de lucht, tot in de lucht. Pam, pam. u vertrekt. Femke en Yvonne, wat hebben jullie toch een heerlijk baantje hier op Schiphol. Lekker al dat publiek entertainen in die rijen, zagrijnige mensen. Is ook hele gezellige mensen hoor. Ja, en, en de nodige emoties die ook komen kijken, mensen die afscheid nemen van elkaar. Wat maak je nou zo mee dan met mensen allemaal als jullie hier rondlopen? Ja, want je komt natuurlijk van alles tegen. Um, ja, nou, mensen die inderdaad voor altijd gaan emigreren, bijvoorbeeld. Dat de familie staat uit te zwaaien. En uh, ja, dat. dat... Is echt heel heftig, dan sta ik ook met de traan in mijn ogen. Ja. Um, wat hebben we nog meer? Uh, ja, gewoon pubers die naar uh, Gersonischus gaan. Dat is weer het andere uiterste voor zes dagen. En die ouders die staan dan ook te huilen ja. <laughs> als ze vertrekken. Ja. Dan denk je van: oh jeetje, die, die gaan waarschijnlijk heel lang weg. Nou, we zullen maar niet uh, al te enorm enthousiast op afstappen. En dan vragen we: hoe lang gaan ze dan weg? Ja, zes en een halve dag. Ik zeg het wel, dat is ook wel... Nou, dat is natuurlijk ook heftig als je puber net uh, de, voor de eerste vakantie gaat. Is ook heftig. Ja, want je weet heus wel ja. wat er dan gebeurt, toch? Ja. Alleen wil je er niet <laughs> te veel aan denken. Nee, we zijn wel, we, je moet wel echt goed aanvoelen. Want soms kan je natuurlijk net de plank niet slaan als er echt iets heftigs aan de hand is. Of zo, dus we moeten altijd echt onze voelsprieten uitzetten. Vereist wat training. Ja. En je moet het eigenlijk ook wel bij je geboorte hebben meegekregen. Een stukje talent. Het is ook een stukje. <laughs> een stukje talent. Hallo, Barcelona. Barcelona. Barcelona, Barcelona. Maar gaan jullie een beetje op jacht ook naar leuke mannen? mij niet, hè? Nee, nee. niet in Spanje. Zo'n leuke Don José, lekker mee naar huis nemen. Ja. ja. <laughs> Ze lijken wel heel braaf, maar dit zijn in gaaf. Het jaar vlucht voorbij, weer zomerlijke vrij. Vakantie begint al in de rij. We zitten op de koffer, jawel. Ik ga nu een hele mooie foto van jullie maken. Even je allermooiste lachen. Komt-ie, lachen. Ja, jullie doen het wel met heel veel humor, vindt, ja, vindt ook, ja, ik. Ja, vind je ook. Zeker weten, ik heb een paar keer goed gelachen, dus... Oh nou, dat is leuk om te horen. En ik lach zelden. Oh ja. Toch heb je wel hele mooie tanden. Wow, nou, dank je wel. Ja. Ik zal wel een beetje gelig uitslaan, maar goed, dat doet nu niet ter zake. Ah, ja, maar die, die bol voor je microfoon is zo geel en zijn zo wit bij maak je. Niet, maak je niet druk. We zijn zo breed dat jullie in beeld passen met z'n allen tegelijk. Maar gaan we gaan proberen. Er staat hier een rugbyteam in één keer met elf hele stoere kerels en de dames zijn een beetje van een apropos. Ik weet even niet zo goed wat ik moet zeggen, want ik ben een beetje overdonderd. We wish you a pleasant journey. We wish you a pleasant flight, oh please can we take... Nou, daar word je wel even gelukkig van, hè? Ik word wel van meer gelukkig, hoor. maar van vier mooie vrouwen die zo voor me zingen is uh, top. En dat wachten, hè? dat is zo erg altijd, hè? Ja, maar ja, weet je, dat hoort erbij. We reizen elk weekend, dus we moeten wel wachten. Maar ja. We zien het wel. Oh, we hebben een mooie foto. Mag ik hem zien? Zo breed, hè? Heb je die gezien? Je heb zat er aan. Heb jij gevoeld? Ja, natuurlijk. Hallo. Ik heb even ja, die arm zo. Ja, ik, ja, een ik moest een foto maken. Dus ik kon echt helemaal nergens aan. Nee, waarom anders. denk je dat we jou die foto lieten maken, schat? Ja. Ucht, die mannen! Oh, kom. We gaan kom, we gaan even gaan kijken achteraan. of ze nog oh, even. Er... Oh, oh, oh, Joris Kreugel was dat. Dan heb je een vraag op Twitter. Je weet wel, dan zet je er hashtag durf te vragen achter. Nou, wij zoeken iedere dag het antwoord op een vraag gesteld via Twitter. Hashtag durf te vragen. Het Pripno vraagt. Waarom kan je een per ongeluk ingedrukt knopje in de lift niet meer uitzetten? Hashtag durf te vragen. <tie> Uh, mijn naam is Ruud uh, Echtelt van de firma Kone Lift. Ik ben supervisor bij Konen. Uh, het antwoord daarop is dat uh, de hedendaagse lift uh, is uitgerust met een, een computer. Daardoor kan je dus uh, de, een oproep die gegeven is, die onthoudt die. En die kan die dus niet in de cabine herstellen. Die zou je dus bij de uh, computer zelf moeten herstellen. Maar dan krijg je als er meerdere mensen hebben ingedrukt dat alle oproepen eruit gaan. Waardoor je dus extra vertraging krijgt in het afhandelen van je, van je oproepen. Dus... Uh, het zou niet raadzaam zijn om te zeggen: van nee, hey, ik herstel hem even. Een knopje erin. Want dan creëer je veel meer vertraging. En wachttijden op de verdieping. En ook voor de mensen die de lift moeten gebruiken. Durf te vragen. Zometeen, v BNN Today. Met meer nieuws over alle gebeurtenissen in Oslo. En dat eiland bij de Noorse kust. Waar uh, mogelijk. 20 tot 30 doden zijn gevallen. Um, eerst zometeen natuurlijk het nieuws. En waar gaan wij het verder nog over hebben? Onder andere over de tour met onze eigen Kenny en met Erwin Wennemars En nog veel meer. Allemaal naar het nieuws met Juri Stumanićski. Twee zussen, één broer. Rogier. Nou, ik ben nu een beetje...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 Zondagavond, 9 uur, in Holland Dok Radio, de laatste zomer. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Dit is Radio 1.